In de monitor schat hoogleraar Huisman van de Erasmus Universiteit het aantal gedupeerden op 4.000 tot 5.000 per jaar. Frankrijk neemt vandaag afscheid van Johnny Hallyday. De in Frankrijk immens populaire rockster en acteur overleed woensdag op 74-jarige leeftijd. Om 12 uur wordt de kist van de Arc de Triomphe via de Champs-Élysées overgebracht naar de Madeleine Kerk. Daar vindt een plechtigheid plaats waar president Macron een toespraak zal houden. Ook wordt er muziek van Hallyday gespeeld. Volgens Franse media zal Johnny Hallyday later worden begraven op het Caribische eiland Saint-Bart. Voor het derde jaar op rij is Max Verstappen tijdens het jaarlijkse gala van de Internationale Autosportfederatie uitgeroepen tot persoonlijkheid van het jaar. De twintigjarige Verstappen van Red Bull troefde wereldkampioen Lewis Hamilton en zijn eigen teamgenoot Daniel Ricciardo af in de verkiezing. Mediavertegenwoordigers die de Formule 1 het hele jaar volgen konden hun stem uitbrengen. Het weer, winterse buien, het wordt 3 tot 5 graden. Morgen gaat het vanuit het zuiden flink sneeuwen. Later op de dag in het zuiden wordt het 6 graden bij een stormachtige zuidwestenwind. In het noorden blijft... ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Wakker van de ANWB. Er staan, geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 dit is Kerst met CFM met men nu. Goedemorgen antwoord. <totstuken> We, hebben, we moeten wel even uitleggen dat we de muziek af en toe een beetje inkorten. Omdat we zoveel mensen hebben die we aan het woord willen laten. Dat het, uh... Ja, de tweede uur wordt weer druk. We gaan ja. zometeen eerst praten met Echt Poster. Uh, over de OPZ1. Daar horen we straks meer van. En dan, uh... We krijgen Arno Westerburger langs voor de beachpopzingers... die aanstaande vrijdag hun uitvoering hebben. We gaan praten met Ingrid van Gerven over Swimstar. Een nieuwe vorm van zwemblis geven. En we gaan natuurlijk de loterij doen. De decemberloten met Peter Tromp en Peter Bluis. Maar allereerst echt fijn dat je er bent. Dan is het nodige gebeurd? Ja, dat mag je wel zeggen. Wil je ietsje dichter bij de microfoon ja, komen? Ik denk niet dat we, dan, uh... Oud roerige, euh, nou roerige ja, periode hebben gehad als deze periode voor open zit. Als ik de afgelopen vier jaar bekijk, ja. dan is er één grote verschuiving geweest in ja. die partij. Ja. ja. ja. Hoe komt dat? Nou ja, het is begonnen natuurlijk. De affaire... Carl Simons overleed. Ja, en... maar het begon met affaire Cohen. Weet je wel? Ja, eerst de... Cohen, ja, ja. eruit als wethouder. Ja. Nou. En toen, nou, een maand later, overleed Carl Simons. Ja. Toen was het nummer drie, was... Uh, Lilies Lieselot de Jong. Die ging ook weg. Begaafde vrouw. Ja. Dus we weten wel allemaal wat ze doet. En die zei ook na nou, een maand. Ik, ik kan het krakeel niet aan in de raad, want zij was toen voor, uh, fractievoorzitter. En ik vond het nummer, nummer drie. Ze zei: Ja, dan moet jij doen. echt nee, Nou, Bob de Vries viel af. Ja. En verfreek die, uh, die, die, die, die wilde ook niet. Dus dan heb ik het maar gedaan. A controleur Ja. Ik, want ik ben helemaal geen, geen fractievoorzitter. Ik ben wel een voorzitter van een sportvereniging, maar zeker niet in de politiek. Dat is ook naderhand gebleken. Nou, je hebt bewezen dat je wel voorzitterscapaciteit hebt ja. met de Koninklijke HFC en de Tennisclub. Ja, wel voor de sportvereniging, maar niet, niet in de politiek, daar ben ik geen voorzitter voor. Dat begrijp ik, heb ik, ik heb daar moeite mee. Ik vind, je hebt één belang voor een partij. En als bij de, bij de Watertorenplein iedereen tegen onze eigen wethouder gaat stemmen. Ja, dan kan ik wel gewoon heel bliezen weglopen. Dat doe ik dan niet. Maar je ziet wel de gevolgen als je niks doet. Eigenlijk moet je soms wel heel erg hard zijn voor die mensen. Ja. ja. Een beetje dichterbij de ja, microfoon, ja, ja. zo dankjewel. Je beter? Ja? Okay. Ja, zo is Peter. Nee, dus het is dus Pieter mijn hoogst ongelooflijk aan mijn tijd. Ik, weet, ik heb ook nog vier jaar met jou gediend. En dat ging goed. Wij hadden bijzonder gezellige raad. Het heeft Hans Hoog gedaan. Het zou Rob van der Heijden ook altijd over. Nou, de tweede periode ging nog wel. Maar dit is dus een kriem geweest. Die eerst, nog twee maanden. Echt. Ja, drie maanden zelfs. Drie he. maanden. Januari, februari, maak. Ja. En de, die eerste avond ook toen die wethouders gingen, wat die, die Geerle Kuipers naar zo hoofd gingen, Van Gert Tone. Ongelooflijk. Maar ja. nou, dat kan allemaal in de politie. Ja. Die, die, die, die, ik had toch wel de maanden met elkaar omgaan. En ga lekker met vakantie. Want ik, die zei, je had nog een achtergraten bededen. Moest je even afbouwen. dan Ga jij maar lekker met vakantie. Wij doen het werk wel voor je. Oh. Ik heb me daar nog eigenlijk. En nu slot weer met mijn demmers. Wat daarmee gebeurd is, vind ik ook schandalig. Ja, het is gebeurd. Ja, het is gebeurd, ja. En we tonen weer voorop. Achterkamertjes politiek tot, weet ik veel. Nou, we hebben het nou gezien. Het valt was een mee. Ah. Nee, je bent teleurgesteld. Ja. Maar ook in je eigen partij, in de openzet. Ja, ja. En toen ging Veldwins weg, ook door je op. Die is naar het CDA gegaan. Ja. En, en Leo Steegman zegt: Ik ga mijn eigen koers, ja, doe cursus. Ja, ik volg geen open zet-standpunten. En ik nee, nee, vind het leuk om mee te maken. En over twee jaar stap ik eruit en heb ik, heb, heb ik het ook meegemaakt. Zo, maar hij stond ook 15 op de lijst. Dus het was ook niet zo verrassend dat hij niet stond te springen. Nee, maar het is wel uh, dramatisch geweest. Maar je bent ook in, in de afgelopen jaren was je voorzitter van het bestuur van de ja. ja. Daar ben je dus ook mee gestopt. Nee, nee, nee, nee. toen kreeg ik kreeg ook die malheur in, in, in februari. toen ik overal viel. Toen werd ik met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Praat in de microfoon, hè? Sorry. Ja, ja. En toen ben ik met naar, naar het ziekenhuis gebracht. Nou, toen hebben ze me keurig. ...op een kamer neergelegd. En, en er is niets aan mijn kuur te doen. Dat wist ik al vooruit. De, de, de, de neurolog zei toen, toen het de eerste keer werd geconcentreerd... ...naar de immunoscam. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Er is zo weinig bekend over die ziekte. Maar ik kan je alleen maar naar de sportlevalidatie sturen. Dat heb ik allemaal gedaan. Dat doe ik trouwens nog. Dus... En, toen, en toen was dus... Maar je was voorzitter van het bestuur van OPZ? Ja. En fractievoorzitter. Ja. ja. Maar... Dat, wanneer heb je dat voorzitterschap dan neergelegd? Dat, dat zal ik je vertellen. Dus in het ziekenhuis. Lag ik toen in de Jacobs vind ik om te, te, te, te recupereren. Hoe mensen zie ik jou binnen zit binnenkomen? Hey, echt, hoe gaat het mee? Ik zei, nou het gaat beter gelukkig. Zeg, kan ik nou niet dat, dat voorzitterschap van je overnemen? Ik zei joh, als ik, ik moet hier zeker nog een maand blijven of twee maanden. Dan is het, is het juni. dan krijgen we de zomerreces en dan is het nog een half jaar. Laat mij bijna dan gewoon afmaken. Nou, hij hok het weg ik laat, staat hij weer voor mijn bed. Ik denk, wat, Maraise, wat heb je met Joop? Want ik ken hem al lang uit de Rotary, hè? Nou ja, precies al. Hij was er weer. Nou, ik zeg, nee, wat, laten we nou rustig wachten. Het is nu alweer bijna half vier, uh, uh, uh, begin, uh, juli, tot we de zomerreces hebben. Dan kunnen we er nou rustig over praten. Ik kreeg weer een brief van Leo. Uh, <lacht> Leo, of ik, als je een brief voorzitter wil maken, dan had het er ook zo moeilijk mee voor Joop. Nou, toen heb ze laat het dan maar doen. Als je heb ik hem niet meer gezien. Oké, okay, en, en Bob de Vries is nog steeds. Is ja, die, die is toen, ja, die heeft altijd nog de, de, de geldmiddelen onder zich. En, en die schrijft stukken stukje in de krant: van we gaan weer nieuwe mensen zoeken en dergelijke. Ja, ja. Daar was je van op de hoogte. Ja, ik heb die advertenties gezien, hè. En ik word natuurlijk gebeld door Leo, Leo Miesbeek. Die, die volgt het internet dan of de, de, de, de Facebook. En die belt me toen af en toe. Echt, er staat weer op Facebook. Ik zeg ik Kijk nooit op Facebook. En. Uh, daar zou ik het ook onderstaan. Bob de Vries schreef van de week... Eh, echt poster, kreeg ook geld van Code Graaf... voor, het hier, voor dit plan hier van de Waalverplein. Ja. En dat heb je ook gehad? Ja, ik heb, ik, ik heb jou nog Dan gebeld. Heb de je, je, je hebt, ik brand mijn handen niet. Ja. Maar, maar alles wat je meegemaakt hebt... Is, is maar wacht even, eh, ja, je zegt het zo even snel. Er is dus beweerd... dat jij geld hebt gehad van Code Graaf. Nee, nee ja, door, dat wordt op Facebook gezet... door Bob de Vries. Deze week hoor, je kan het zo nazien. En je moet Leo Bies de week even vragen waar je, welke website het precies is, maar het is. Leo belde mij op. Erg heb je dat gelezen? Ja. Ongelooflijk. Ja, dan zit je toch niet rustig. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Um, ik kan, uh, en dan krijg je opeens de brief van Jo Berense dat je uit de fractie bent gezet. Ja, dus s'nachts zijn ze geweest. Dan hebben ze een briefje de bus gehoord. Getekend door Leo Steegman. En door Joop. Dat van alle functies was ontheven. En, uh, nee. nou ja, en ook gelijk naar alle pers. Dus de volgende dag stonden we in de krant ook al. Maar nou, je weet zelf. toen moeten we gaan lopen. Zeg. Niks zeggen Ik heb noties raars meegemaakt. Kan helemaal niet. Ze zeiden, het kan ook helemaal niet. Maar Joop. Nou ja. Is er wel communicatie ooit geweest in de openinzetten? Nee. Maar Joop heeft, die was dus tegen het plan. Je bedrijven terrein in. in oh, dat was je ook weer tegen. Ik zei, ja. je hoop je een onder, we zijn ook een beetje een ondernemerspartij, moeten ze ook voor zijn. Nee, maar er zit onder, er leven risico's. Zoals ja, als we niks doen, er wordt er nooit wat gebouwd. Maar, en daar was je ook weer boos over. Maar we hebben een vergadering gehad, want met, hoe heet het was kapot, mijn computer. Die, die krijgen we nog van de gemeente. Die zo tien keer terugweest. Maar was ik een maand niet? Ik zei, maar ik heb toch een telefoon? Je kent mij al 30 jaar. Nou ja, en dat is op zo te schudden en dan gaat hij weer zijn eigen gewoon. Nee, heel triest. Maar ik heb nu een handen van een advocaat gegeven. Dus ik zie wel hoe het, hoe het loopt. En waarvoor een advocaat? Nou ja, dit kan helemaal niet. Er is een nood gebeurd in, de, in, in, in het politiek wezen. Dat, dat de voorsoorten er afgezet worden door één man. En zelf al die functies invult. Er moet toch een ledenvergadering komen? Is er, zijn er leden bij Open? Ja, niet veel, maar die zijn er wel. En is er ooit een ledenvergadering geweest? Vrede jaar, op 9 november geloof ik. En is er ook een financieel overzicht? Ja, nou, financieel zitten we er heel goed voor. Want er wordt heel, heel wat jaren wordt geld geïncasseerd door, door, de, door, de, door de wethouders. Hè? Wij laten altijd een bedrag uh, die de wethouder dan krijgt. Een uh, bedrag wordt dan overgemaakt en OPZ. Nee, hey, financieel zijn we gezond. En okay. daar blijven we dan bij. Maar de leden hebben nooit gevraagd om een extra ledenvergadering? Nee, nee, nee. nee, nee. nee Het leden is minimaal, joh. Want die uh, Lisbeth Schallik was ook lid, maar die heeft ook, ook gelijk bedankt. Die werd door eigen mensen weggestemd. En, uh, en, en haar man was ook lid, die heeft natuurlijk ook, ook bedankt. En als je er tien hebt, is het maar heel weinig nog. Is dit het einde van OpenZ in Zondvoert? ja, dat dus natuurlijk nieuw. Ik heb dus gezegd, OPZ1 heb ik er al even van gemaakt. Niks mij gezegd. Je moet wel even een naam hebben. Als je aan het maken met Open Z1. Want ik zit er van het begin van bij min of meer. Ja. Niet helemaal, niet de eerste twee. Maar van 2002 ben ik al lid van de partij. Maar, nou ja, als je weet hoe het gegaan is. Maar uh, uh, nu eventjes, je zegt Open Z1. Ga je door uh, naar de verkiezingen? Dat weet ik nog niet, maar de kant dat ik dat ga doen dat is heel klein. Dus dan geen OPZ 1. Nee, nee, nee. Dan OPZ, gaat die door? Die gaat door, ja, ja, ja. Hij was een week zo bij ons boven, bij Bert, ken je ook wel. Uh, de, wat je? Hij Wilson. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, hoor je dat. Uh, ben Aders, die is ook gevraagd door de. Door, door, door, door de door, Oké, okay, ik zwijg. Ja. Maar goed. Maar eigenlijk dit, uh, je bent hier niet blij van deze. Nee, vreen. nee, want Ze dus, dus gaat hier met vrienden om. We hadden met Simons toch een vriendenclubje. dat was toch heel gezellig. En Bouwburg Wilson. Dat was ook. Die daar had je behoorlijk ook input ook van, van Bouwburg Wilson. En, en Carlo was er ook op een zet zijn leven. Die deed er alles aan. Nou ja. Hij had wel een vooruitziende blik door uh, 30 mensen op de lijst ja. te zetten. <laughs> ja, ja dat is toch En die toch, had je wel nodig. Ja, ook. Is onze redding gewoon ook nog? Ja, ja. ja. Ja, want uh, als ik nu kijk in Jo Berends uh, plaats 14 ja. van de lijst, uh, dan is het werkelijk schandalig wat er allemaal gebeurd is. Dus. Ja. En dat je zo je wethouders uh, laat vallen, ja. dat is helemaal ja. erg. Ja. Of dat nou Cohen is of Sjanik. Ja, uh, ja. ja, het begon al slecht. Dus van het begin, is alles slecht gegaan, Pieter. Ja, en jij bent toch een diplomaat? Ja, maar het. Dat... Nee, ik was te slap in de top 2, dus heb je ook dan een beetje. Onder, ja. Wat moet u dan doen? U moet wegsturen. Uh, een van de sleutels was bijvoorbeeld dat bedrijf Terren in Noord. Ja. Vorige raad, Dat Jo Bieren zei, je moet tegenstemmen en jij stemde voor. Hij heeft niks gezegd tegen me. Niets? Niks. Het is heel grappig, die aardige jongen van, van hetzelfde blaadje. Die voor het heeftijdse blaadje schrijfde, Wijnand zei hij geloof ik. Hè? Ja, Wijnand. Wijnand. Die zei, ik uh, het... Uh, dat, uh, hoe heet het, dat jullie erover niet over gesproken hebben, moesten ze allemaal goed, goed voorstemmen of tegen het plan stemmen. Dus uh, zei ja het is geen, geen Noord-Korea, met andere woorden was ze heel, heel sociaal gegaan, maar dat was het dus helemaal niet. We hebben er niet over overlegd. En nee, Leo volgde hem uh, blindelings, dus die is... Uh... Maar wat is er mis aan het plan in Noord uh, trouwens? Nou, Joab Berens die een maand uitstellen. Ja. En de VVD ook. Want en ik heb begrepen dat als er gestemd ja, een maand. en als er uh, gestemd zou worden en uh, OPZ en VVD en uh, GWZ zouden tegen hebben gestemd, ja. dan was het 9-8 geweest. Ja. Maar doordat het echt dus anders stemde, werd het 8-9. Dus dat was kalkor op zijn molen. Ja. Ja. Het was geschiedend. Ik zei joh je zei gehad, hoe we stem maar ik stem. O, op dat, dat vind ik een Je zit er ook zonder last en ruggespraak hè? Ja. Dus je moet zelf bepalen hoe. Ja. Ja. Er is geen partijdiscipline. Dat... Nee, nee, nee. Had ik had het niet meer gehad en had ik het wel aangepakt hoor. Maar ja. ik had weinig weinig wapens in mijn handen. Maar nou goed, dan krijg je, je opeens krijg je de brief in je bus. Je, je bent ja. eruit. Nou ja, je weet waar ik woon. Ik woon dus op willen we gaan nog maar toch met een klein trapje. En toen ik voor ik dicht een brief in de brievenbus. Ik haal de kranten en dus toen kwam dus die brief zonder post. Oh, al denk je, is dat nou? Maar ik heb gewoon neergelegd op het bureau op tafel. Denk ik denk, zie je straks wel. En toen was het brief van, uh, van Joop. En daar heb je een advocaat voor ingeschakeld? Nou, toen, toen het verder ging escaleren. Toen er steeds gekke dingen gebeurd. dat ze met, met, met, bij de Kamer van Koophandel hebben weggehaald. Dat kan helemaal niet. Of er moet toestemming voor zijn. Ik zeg, uh, bij uh, de Kamer van Koophandel aan de lijn. Is daar nou toestemming uh, We moeten daar toch voor, als iemand zijn tuin. Zegt zeg ja die meer zijn allemaal goed. Want die meneer die loopt moeilijk, dus die kan moeilijk komen. Maar dat is goed hier. En dat was ik dus, het voorzitter. Ik heb de papieren heb ik thuis liggen hoor. Ja. Als er nu raadsvergadering is, zit je dan nog steeds naast uh, Berens uh, in de raadsvergadering? Nee, die hebben ze nu... Uh, je hebt een andere plek. Ik zit op uh, dezelfde plek ik toen ik met jou zat. Maar dat, dat zie precies tegenover. Oké. Okay. Je zit tussen de... Uh, nee, ik zit helemaal aan het eind van het begin van de tafel. Oh, vanuit de burgemeester ben ik de eerste stoel links. Naar sociaal Zandvoort. Ja, nee, euh, nee, geen bezet. Oh, geen bezet. Ja. Gezellig. Ja. Dembers en uh, hoe heet hij, onze vrienden? Leo en, ja, en Astrid. Ja. Het zijn roerige tijden geweest. En dat blijft er nog wel even, denk ik. Maar ik kan me voorstellen dat je niet met tevredenheid terugkijkt naar deze vier jaar. Nee, het is een hel geweest zomaar. Ja. Mensen zo met elkaar om kunnen gaan. Hoe kan je dat doen? ja En ja, die Arme Vreek komt er ook niet tegen. En die is toen naar het CDA gegaan. Ja. Dus daar zat wezen met mijn eentje toe. Want Bob, Bob al, mocht al niet in de raad komen. Die heeft zijn zetel ingeleverd toen. Bij de affaire. Die ging ook uitgebreid voor een ander plan stemmen. Dan niet het plan van ons. Maar liefst Maar nu? Ja, nu. Nou ja, ik weet niet hoe het afloopt met hem. Maar het gaat volgens mij de goede kant om. Omdat... Uh, de, de, de, wat, wat ze Demmers hebben aangedaan, dat wordt nu wel eens een beetje recht getrokken, denk ik. Maar denk je dat uh, de partijen excuses gaan aanbieden aan demmers? Je <the> bedoelt de burgemeester en de, ja, de, de, wethouders. de wethouders. Dat hebben ze tot nu toe helemaal niet gedaan. Ja, het was zo dramatisch, Piet toen hij daar wegliep. Dat is niet dom aan te zien. Ik denk, waar zijn we hiermee bezig? Achterkamertje van de ergste soort die betonen. Ja, ja ik, ik, ik moet zwijgen Maar er zijn periodes geweest Dan had je toch dan een leider nodig Om te ja, zeggen, nu is het afgelopen uit Ja, je ja, moet Joop nageven Joop is wel uh, lelijk op de hoogte van alles is, is ook een lezer dus hij kent zijn stukken goed. En dat weet hij mij wel eens. Ik was bij Reesel Ik haal de hoofdpunten eruit, dan geloof ik het wel. Dat klinkt onaardig, aardig, maar hij is echt. Hij gaat diep. Diep, ja. ja. Kijk, je zit er niet voor jezelf, je zit voor de bevolking van Zandvoort. Jij hebt hier gekozen. Ja. Hé, hey, hey, Michel. <laughs> ja. Ik uh, wens je enorm veel sterkte. Ja, ja, dankjewel. je uh, Je blijft uh, en bent Zandvoorter in hart en nieren. Ja. En je blijft nog lang gezond en uh, te midden van ons. Ja. En zolang Ingrid er maar is. Die alle de langs langsloopt. Die iedereen, sorry. Die, die blijft bij ons. Maar ja. ik blijf voorlopig ook nog. Ja, ja zeker. Dat weet ik, ik blijf je volgen. Vroeger woon liever vaak bij me. heb de kost verloren. Ja. ja. Dankjewel. Ja, Dank voor je komst. gedaan. Ja. Ja. She you know, always Nou ja? Uh, ja, gezondheid is. Oeh, uh, dat oh, is... gaat niet goed met hem. Nee, het nee, gaat niet goed, goed met me. Dat is hem. niet best. Bij ons zit uh, Arno Westerburger. Ja. Goedemorgen. En uh, goedemorgen, uh, de Beachpopzingers uh, hebben een concert. Dat klopt. Aanstaande donderdag al. En het is eigenlijk donderdag? al een kerst. Vrijdag. Vrijdag. Vrijdag is... Hallo. Ja, je wil niet weten hoeveel repetities maar je gehad hebben. Ik ben helemaal in is af... het nodig, al die repetities? Ja, ja, absoluut nodig. <laughs> meen je dat? En ik dacht dat je zo streng was voor je koor. Ik ben alweer streng, maar desondanks hebben we toch nog aardig wat repetities Nog moeten. extra. Ja. Maar het is een kerstconcert, hè? Het is een kerstconcert, ja. Maar ik heb er drie donderdagavonden bij moeten gooien om, uh, om nog nog enigszins in, uh, in het gereel te krijgen. En dat is uiteindelijk gelukt. Is het een losgeslagen toestand? Nee, toch? Nee, helemaal niet. Maar ik had mezelf aardig wat doelen gesteld om toch nog even wat extra repertoire in te studeren. En uh, dat is uiteindelijk gelukt. Maar last minute. Allereerst. Aanstaande vrijdag is dat ja. concert. Dat begint om 8 uur. Half acht. Half acht? Ja. Is goed dat je dat zegt, zeg. Half acht in de kerk. Ja, tenminste, dat staat op de poster. Dus daar ga ik vanuit. Oké. Okay. Dus ik zorg dat ik er om half acht ben. Toegang. Oh, ja, dat is een hele goeie. Een ik weet tientje. het ik niet eens uit mijn hoofd. Als jij het zegt, ja. ja. Dat zal ook op de poster staan, denk ja. ik. Ja, nou. ja, die heb ik gekeken. Oh, prima. Tien uur. Ja, er zit van alle Het ja, It's all in, hè? Het is een heel uh, avond. Uh, kom er even bij zitten. Ja, kom zitten. erbij, Angelique. Ja, is, Je is, ik wil het even langs voorbreken. want het is zo leuk. Het wordt zo leuk. U hoort Angelique. Ja. ja. ja. ja. Vertel eventjes. Nou, ja, ik ben uh, lid van het koor. Ja, dat weet ik. <laughs> wat, wat, wat hebben jullie op het repertoire staan, Angelique? Nou, een hele leuke, uh, in de microfoon graag, hele leuke Broadway medley. Ja, Christmas on Broadway. En, uh, eigenlijk allemaal mooie kerstnummers. Zijn jullie ook gekleed als kerstengeltjes? Nee, ik geloof dat we alleen een kerstmuts op hebben. Ja, we gaan wel gewoon in net, inderdaad. Ja, maar niet als... Uh, nee, maar anders nee, valt de kerstman ook niet op, hè? want die komt ook. Oh, ja, de kerstman komt ook. De enige echte kerstman komt ook. dus. Uh, de, de, de kerstman. De kerstman. Ja, ja, de kerstman. ja, ja, ja. we wonnen ook Wij ook. regelen dat, hoor. Oké, okay, ja, <laughs> ja. Ik denk dat ik hem ken. Denk je? Ja? Ja, ja. ja, je hebt hem vast wel eens eerder gezien. Hij was hier aan het begin van deze uitzending. Oh ja, Oeh. precies. Ja. Nee, dat past ook. Ja, nee, dat is, dat is de enige echte. Dat klopt. Ja, precies. Maar goed, dat is dus vrijdag 10 Dat is euro vrijdag. toegang, half 8 begint het concert ja, hoe lang duurt het? We hebben het nog niet getimed, maar ik denk dat we een uur of twee in totaal bezig zijn. En het is niet alleen de beatboxzingers, want we hebben wat hulp van, uh, van externe factoren. Vertel. Nou, we hebben Bas Romein, die komt uh, gitaar spelen en, en zingen. En die kan die doet, dat? Die kan dat zeker. Die komt drie nummers uh, spelen, gewoon alleen uh, uh, hij zelf. En uh, we hebben um, een, um, ja, een musicalgroepje van de, van de Maria School, waar mijn dochter dan ook weer in zit. En daar hebben we een, een aantal kinderen die. Die, die, die, zit, komt, op uh, die zit op de achtergrond, de gelukkige trouwens. Ja, precies, hoor. ja, ja. ja. Uh, dat ja, gaat dat, groepje, dat ook komt. Zingen? Uh, nee, Stef, die, die doet daar dan weer niet aan mee. Die doet de techniek. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja Die gaat van tevoren alles neerzetten en achter de schuiven zitten. Dus dat, dat komt helemaal goed. Maar die gaan een paar liedjes uit de, de, de kerstmusical die ze op school uh, gaan doen, gaan ze zingen met uh, nou ja, een paar kinderen. Niet de hele groep is er, maar een aantal wel. En uh, we hebben uh, nou ja, toevallig mijn, mijn overbuurman, uh, Andries Martens, die, uh, die kan uh, Bugel spelen. Ach. heel goed. Die zit in allerlei fanfaarsen. Nou ja, van is er waarschijnlijk niet het correcte woord ervoor. Maar allerlei uh, orkesten waar in, hij uh, in speelt. En uh, ja, die kwam eigenlijk tot de conclusie van ik heb dit jaar helemaal geen kerstconcert om te spelen. Normaal heeft hij een stuk of 10, 11, maar dit jaar helemaal niks. Dus hij vroeg van joh, kan ik nog ergens aan meedoen? Nou, dat gaan we regelen. Dus ik ga samen met hem, ik op piano en hij op bugel uh, doen we ook uh, twee kerstliedjes. En hij speelt één nummer met, uh, met ons mee, met het koor. Dus dat wordt een hele uh, muzikaal... Uh, ja, en, en bovenal, je zit daar heerlijk in die kerk, hè? Maar allemaal niet ja, stoelen. Ja, daar weet jij alles van. Uh, met armleuningen en nou, ik zal je zeggen, dat je is dankzij die Andries zijn wij aan die stoelen gekomen. Want hij is van het, uh, het Krasnopolski Hotel. Dus via hem hebben wij die stoelen. Dus uh, hij heeft ze van de week ook voor het eerst uh, zelf in, uh, in levend lijve in de kerk zien staan. Want hij kwam even langs. Ik zei, nou, je moet even in de kerk kijken hoe het eruit ziet. En hij vond het heel mooi. Allemaal uh, stoot, uh, beschuldigd, nieuwe rubbertjes onder de poten. Ja, ja, ze zien er fantastisch uit. Het zijn dus de stoelen uit Krasnopolski ja. uit de zaal. Ja. Is ja. dus de ontbijtzaal of het dinerzaal? Nee, nee het zijn de, de, de, de dat conferentiecentra de die ze erbij hebben. Okay. Ja, daar zijn ze overgegaan op Nieuw Meubilair. En nou ja, daar kwamen wij toevallig nou ja, via de overbuurman dus achter. En die uh, zitten lekker? Die zitten hartstikke lekker. Het zijn zetels. En als de ja, dan ja. net, Zo zie dan je, je maar hoe belangrijk connecties ja. zijn. Ja, dan moet dat, een, uh, <laughs> moet dat een heel goed concert worden. Ja, want dat gaan ze ook zeker doen. Ja. De kerstboom staat. kerstboom komt erbij. Ja, ik weet niet, staat hij al? Ja, ze is deze week gezet. Deze week gaat hij neerzetten, oké, okay, top. Ja, dus die komt erbij en er worden nog wat extra kerstbomen bij gegooid, geloof ik. Dus, uh, Geweldig. Het wordt een uh, een groot festijn. Ik wens jullie veel succes. Dankjewel. de vrijdag. 10 Aanstande. euro. Allemaal komen. Bang. Het wordt Alle hartstikke gezellig. En ja. zorg dat die kerk vol zit. Precies. Alle stoelen moeten bezit. Zo is dat. Daar hebben ze voor. Ik hey, bedankt voor jullie komst. Oké, okay, jullie ook bedankt. Succes. We kijken. We gaan gelijk door. Ja. Want er komt... De zwemles willen we graag hebben. De zwemles. Ik wil op een nieuwe manier leren zwemmen. Want uh, ja, lijkt me leuk. En nu hoort Ingrid. Ik, ik kan natuurlijk al zwemmen. Ik, heb natuurlijk ook, uh, ik ben van de ouderwetse, van de ouderwetse uh, zwemles. Uh, school zwemmen natuurlijk. Uh, van, van vroeger. Maar uh, ja, een nieuwe vorm. Ik vond het, ook, ik vond het wel pittig. Hè, want je werd gewoon het water ingekwakt. <laughs> en uh, dat was het. Ja. En dan uh, was er zo'n meneer met een haak. Een hele met zijn grote haak. Ja. En die vist die hier er wel uit als het niet ging. En ja. voor de rest moest je gewoon doen wat je voorgedragen ja. was. Klopt. En niet zeuren doorgaan. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Maar dat wordt anders. Ja, wij doen het iets anders. Ik, uh, ik praat trouwens met Ingrid van Gerven. Hallo. Um, Ingrid, wat, wat is jouw uh, functie, wat is jouw uh, beroep? Um, ik uh, heb naast zeg maar, mijn zwemlessen nog een beroep, maar daar zit ik hier niet voor. Um, maar het is wel ik, leuk om te weten. Ja, dat is waar. Nee, ik ben uh, managementondersteuner bij de Belastingdienst, uh, duikinstructeur en zwemjuf. En als zwemjuf ben en als je nu zwemjuf, hier? Ja, als zwemjuf ben ik nu hier, ja, dat klopt. Ik ben uh, een aantal jaar geleden uh, duikinstructeur gewonnen, ge, geworden. Uh, hier in Zandvoort? Uh, nee, ik heb mijn opleiding ergens anders gedaan, maar ben uiteindelijk wel hier in Zandvoort les gaan geven bij Scuba Republic. Uh, aan de boulevard. Op de boulevard? Ja. Um, en in, in mijn uh, nou ja, functie als, als duikinstructeur ben ik in aanraking gekomen met dit zwemconcept. Um, en dat heeft me een beetje geraakt en aangestoken. En Waar komt dat vandaan? Dit, dit uh, zwemconcept heet Paddy Swim School. Um, en dat komt oorspronkelijk uit Amerika. En in andere delen van de wereld wordt het al wel gebruikt. Alleen in Europa is het nog niet zo bekend. Um, het is een, een, uh, een zwemmethode die iets anders is dan um, het reguliere zwem-ABC. Um, met dien verstande dat wij ook gewoon alle zwemslagen aanleren. en dat een kind uiteindelijk een diploma krijgt dat gelijk staat aan het C-diploma. Alleen de lesmethode is iets anders. Um, en juist die lesmethode. Uh, um, Raakte mij heel erg, of daar was ik heel erg in geïnteresseerd, omdat ik zelf twee kinderen door zwemles heen heb gehaald. Um, op regulier zwemles in grote groepjes en steeds op elkaar wachten. En dat duurde en dat duurde en dat duurde. En ze vonden het op een gegeven moment ook gewoon niet echt, echt niet leuk meer. Dus toen kwam ik hiermee in aanraking. Ik denk, ja, dat kan anders. En dat kan leuker. Zwemmen is ontzettend leuk. Water is ontzettend leuk. Ja, kinderen uh, die hebben altijd plezier in het water. Ja. Tenminste, mijn ervaring met mijn zoon ook was dat hij altijd... Hij sprong zo het water in, wel zwaar, ja. met bandjes aan. Ja. Maar op het moment dat hij naar zwemles ging, toen ging de stress erin... Ja. En, en verzetten die zich tegen, tegen de manieren waarop je het moest doen. Hè? Ja. Want dat was een mast in één ja. keer. En dat, dat heeft ook wel wat voeten in aarde gehad. Maar dat gaat dus bij jou anders? Ja, dat gaat bij ons uh, gaat dat iets anders. We geven bewust les in kleine groepjes. Uh, het, het zwembad bij Scuba is niet heel erg groot. Maar een groepje van vier kinderen kan daar heel fijn les in krijgen. Um, wat maar... leer je ze dan? Dat zegt u? Wat leren je Wat ze dan? we ze leren? Nou, we beginnen met een groot stuk zelfredzaamheid. Dus een kind uh, van 4, 4,5 dat op zwemles gaat... dat leert bij ons in eerste instantie zichzelf redden. Dus watervrij maken combineren wij met zelfredzaamheid. Dus op het moment dat ze in het water vallen... Uh, buiten of in een zwembad... dan weten ze na een week of acht wat ze moeten doen... Om boven te komen. Te trappelen. Op de rug te drijven. En een kind van 4,5 zo'n beetje kan na. We hebben het over een gemiddeld kind natuurlijk, maar uh, een week of acht uh, 9 meter zichzelf voortbewegen zonder drijfmiddelen. En zonder Zodat, te zwemmen, zeg maar. Nee, we noemen het nog geen zwemmen. Want het is uh, flipperen met armen en uh, flipperen met de benen draaien met de armen. Het is zeg maar de voorloper van de borstkol. Um, maar op die manier leren we zichzelf voortbewegen, uh, veilig te voelen in het water, uh, maar ook bewust te maken van water. Uh, veiligheid vinden we heel belangrijk. Een kind, uh, we beginnen ook eigenlijk iedere les met uh, toestemming laten vragen om het water in te gaan. Want waar raak je als ouder, althans, in mijn geval uh, je, je meeste kinderen kwijt, ze heeft het overleefd hoor, daar gaat het niet om. Maar we gingen naar het zwemmat en ik was nog bezig mijn tassen uit te pakken. En mijn oudste die dacht. Water. En daar ga ik. Ja. Dus die kon ik nog net zo, zeg maar, waar ga, je, waar ga jij heen? Dus we leren kinderen ook om, om aandacht te vragen aan de begeleider. Voordat ze het water in gaan. Het water in. Het water erin. Precies. Want dan weet je waar je kind is. Dus daar beginnen we mee. Vervolgens leren we ze ook, van een, een, een reflex is... je vriendje valt in het water, ook springdracht erachteraan. Dat ja. ja, is ook niet handig. Dus, maar wat kun je dan wel doen? Nou, daar, gaan we, daar besteden we aandacht aan. Uh, we besteden ook heel veel aandacht aan, aan uh, kopje onder, kijken onder water. Um, en op die manier leren we de kinderen zichzelf redden, maar ook elkaar. Um, en um, eindigen ze zeg maar, die periode van acht weken... Uh, met een zelfredzaamheid diploma Dan kunnen ze nog niet zwemmen... maar zijn ze wel min of meer zelfredzaam in het water. En dan kun je... En dan, op basis van wat we daar uh, aan geleerd hebben... gaan we zeg maar, voortbeduren op wat er geleerd is... worden de zwemslagen aangeleerd. Dat gaat iets anders dan bij het zwem ABC, want wij gebruiken blokken van een week of acht... Uh, waarin één zwemslag centraal staat... Dus er wordt in die acht weken aandacht besteed. We beginnen met de borstkrol. Wat op zich een heel logisch vervolg is op zijn hondjeszwemmen, zwemmen. Om het maar even zo te zeggen. En dat goed aan te leren. Um, daar gebruiken we acht weken voor. Waarbij we ook terugkijken in de, wat hebben we al geleerd. En een beetje vooruitkijken naar wat gaan we doen. Um, maar in die acht weken leert een kind negen meter zwemmen. Uh, met of zonder drijfmiddelen. Dat hangt een beetje van het kind af. Die slag. Als ze die goed beheersen. Gaan we door naar de volgende. Dan zou je zeggen 9 meter, dat is toch niet zo ver? Nee, dat klopt. Um, voor een kind is dat wel veel. Voor een kind van 4 ja. is dat heel ver. Een ja. kind van, van uh, 4, 5 jaar heeft gewoon nog niet zoveel uithoudingsvermogen. Dus deze methode is erop gebaseerd dat we eerst de zwemslagen goed aanleren. en Pas als alle zwemslagen goed zijn aangeleerd, dus als we de borstkrol hebben gehad, rugkrol, rugslag, vlinderslag is nieuw. Die wordt niet bij heel veel zwemscholen gegeven. Uh, en de schoolslag hebben we aangeleerd, gaan we werken aan het uithoudingsvermogen en de afstanden. Dan ben je namelijk al bijna Opa. een jaar ja. verder. Uh, gisteren? Wat doe je nou? Dit in? Het lijkt ja. een beetje op de programma spretters van de Koninklijke Zwembond. Oh, dat kan. Ja. Die hebben dit nieuwe systeem ook. Ja, dat kan. Ja. Wat, wat doe je nou, want je, ik, ik ga even terug naar ja. die eerste acht weken. Uh, jij zegt het, het, het duurt gemiddeld acht weken voordat kinderen inderdaad die zelfredzaamheid hebben. Dat ja, ze inderdaad, ja, ja, twee, twee, hè, ja. ongeveer. Ja. Wat, wat doe je met kinderen die bijvoorbeeld heel snel zijn? Want je hebt natuurlijk ook van die beide hand uh, kinderen ja. die, die gewoon al gelijk na vier weken het onder de knie ja. hebben. Dat klopt. Die, um, elke periode van, van acht weken wordt afgerond met een kijkles voor de ouders. Uh, en daarin zit ook een beloningssysteem voor de kinderen verwerkt. Ze krijgen bij het begin van de zwemles krijgen ze een, een ster. En in die ster zitten allemaal gaatjes. En daarin kunnen allemaal kleine sterretjes. Voor elke zwemslag een ster. Um, de eerste periode wordt afgerond met een kijkles. En dan krijgen ze de ster. De tweede periode van acht weken afgerond. en krijgen ze een diploma. Een kind wat heel snel gaat. Kan alvast vooruit gaan kijken naar wat we gaan leren. Blijft in principe wel in de groep. Want... Ik wij zijn heel erg van mening dat uh, groepsdynamiek is ook heel belangrijk. is. Ja. Um, dus je hebt een kind heeft altijd heeft onze lessen zijn een uur altijd op dezelfde tijd, dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde docent vanaf het moment dat je start tot het moment dat je afzwemt. Ja. Um, daardoor leer je, je kinderen goed kennen. Dan ken je je eigen papaheimers een beetje. Dus je weet ook hoe je een kind moet aanpakken. Um, en een kind wat heel snel gaat, nou, daar, daar kun je gewoon in, in mee door alvast wat verder vooruit te kijken. Kleine dingetjes ja, te laten zien. Gaan ze heel ver vooruit, dan ga je ze een groepje hoger plaatsen wat al verder is. Blijven ze achter, dan heel ver achter, moeten ze een groepje blijven hangen. Of gaan ze naar een groepje wat, ja. wat minder ver is. Maar in principe biedt het programma genoeg mogelijkheden om ieder kind in de groep te laten. Ook al loopt het iets achter of iets voor. Ja. En dat is op zich belangrijk, want de kinderen leren elkaar ook goed helpen. Uh, binnen de groep en goed kennen. En dat, dat helpt zeg maar uh, een, een kind wat heel goed is. Kan ook een kindje helpen wat dingen wat lastiger vindt. Dus op die manier proberen we ook nou, een stukje... Uh, ja, de hoe moet ik dat nou zeggen, Weet je, een stukje positiviteit en leren helpen en, en dat soort dingen nou, bij nu, te brengen. Nu kennen we in, de, in Nederland een nieuw beginsel, of een nieuw begrip, mm -hmm. turbo zwemmen. Oh ja. Ja. Oftewel, uh, leren zwemmen binnen een paar weken en die ouders denken dan, godzijdank, ik ben er vanaf. Ja. Uh, maar dat kind kan eigenlijk helemaal niet zwemmen. Nee, klopt. En dat geldt eigenlijk voor elk diploma... Uh, met het diploma ben je niet. Je moet daarna toch nog ja. een jaartje eigenlijk doorgaan Klopt. om het goed te leren. Ja, wat, wat wij uh, met dit programma willen beogen is in ieder geval de zwemslagen goed aan te leren. Veiligheid uh, vinden we heel belangrijk, maar zwemmen is ook gewoon leuk. En hoeveel kinderen stoppen er niet met zwemmen nadat ze een zwemdiploma hebben gehad, want ik vind er geen en, bal aan. En dan wordt het gevaarlijk. Uh, want, nou ja, weet je, het is net fietsen. Je verleert het niet. Maar als je een jaar niet gefietst hebt, dan ben je ook een beetje wielig. Ja. Dus dat, dat geldt voor zwemmen ook. Uh, dat dat turbo zwemmen, uh, Als u mijn persoonlijke mening vraagt... vind ik dat je dan... Een, je leert een kunstje. En, en niet... Zeg maar, niet uh... Het zit niet verankerd in je lijf. En dat is wat we uiteindelijk wel willen. En wat wij in onze lessen heel erg proberen te, te verwerken... is dat zwemmen leuk is. Dus... We zijn niet alleen maar bezig met zwemslagen. Maar ook um, op het moment dat, uh, dat je een stukje uh, aangeleerd hebt. En het kind heel intensief bezig is geweest. Is er even ruimte voor een paar minuutjes over een buis, onder een buis, over de mat. Even ontladen ja. en dan gaan we weer verder. En, terug, en dat ja. merk ik wel echt dat, dat het dan ook leuk blijft. En het is natuurlijk ook een hele er... spannende omgeving hè, bij jullie vind ik. Ja. Want het ziet er natuurlijk heel er allemaal, ja, prachtig het uit. Heel spannend uh, uit. Ja, ja. ja klopt. Uh, het tijdens de lessen is gereserveerd voor de kinderen. Naast het bad zit een, een lesruimte die wordt ingericht als koffieruimte voor de ouders. Er zit een raam in. Ze de, de deur kan dicht. Dus de ouders die kunnen daar gewoon uh, hun kinderen in de gaten houden als ze dat willen. Of een boodschapje doen, een kopje koffie drinken. Dat maakt allemaal niet uit. Uh, maar die kunnen gewoon kijken. En de lesruimte met het zwembad is gewoon echt gereserveerd voor de kinderen. Zodat we de lessen rustig kunnen geven. Uh, duikmateriaal, dat hangt allemaal aan de achterkant. En dat is veilig afgeschermd. Daar kunnen ze ook gewoon niet bij. Er staat een grote bank in het midden. Um, en aan de achterkant mogen ze in principe niet komen. Een Ouders publiek, zijn ja. misschien geïnteresseerd. In ja, dit het, ja. Staat, het staat in de krant ja. uh, op de ja, pagina op mijn artikel. Uh, pagina 2 ja. van de Zandvoortse krant uh, staat een, ja. uh, een infomercial, zoals dat ja. heet, denk ik. Ja. En daar staat precies bij uh, waar je je kunt aanmelden. Ja. Um, en ook wat de speerpunten zijn van jullie. Dus, uh, ja, klopt. Je kunt, ze kunnen een proefles krijgen. Ja, Wij geven informatiemiddagen omdat het gewoon een nieuwe manier van lesgeven is. Uh, en ik merk dat ouders het op zich wel heel leuk vinden. Maar ook wel nieuwsgierig zijn van nou, hoe van pak wat? je dat dan aan. Dan ja. uh, Hebben we twee informatiemiddagen georganiseerd bij Schoolbury Public. Uh, 1 op 27 december en één op 3 januari van 4 tot 6 uur. Um, dat is in de vakantie, dat he, is dus de uh, is makkelijk ja, voor ouders. Ja, ja. dat klopt. Um, die, lessen, of die informatiemiddagen worden allebei afgesloten met een, een, een korte proefles. van, nou, Wat doen we nou eigenlijk? Um, om te laten zien wat, nou, wat, wat we doen. Um, daar kunnen kinderen zich voor aanmelden. Als ouders zijn van nou, ik wil dat een keer proberen voor mijn kind. Om te kijken of dat bij mijn kind past. Van harte welkom. Meld je dan wel even aan. Want dan zorg ik dat er voldoende dat materiaal Dat doen ze bij deze, een e-mailadres? Ja, dat mag uh, naar mijn e-mailadres info@swimstar.nl en op swimstar.nl ervoor, daar ja, kun je alle informatie vinden. Alle informatie, ja. ja en wees gewoon nieuwsgierig, uh, wees ook gewoon welkom. Kom gewoon binnenlopen, stel je vragen. Uh, we zijn daar uh, om, ze, om ze te beantwoorden. Hartstikke goed. Ik ben ja. heel blij dat het in ieder geval geen turbo zwemmen is. Nee, nee, nee. nee. Oh, dus daar Want ik, ik vind zo dat levensgevaarlijk. Van. Nee, dat is absoluut waar. Dat ben ik heel erg met u eens. Nee, nee, nee. Zwemmen, zwemles, zwemmen is leuk, uh, maar en En belangrijk. En belangrijk. En zwemles geven kost tijd en energie. Dus ja. die tijd en energie willen wij erin steken. Uh, die vragen we natuurlijk ook van het kind, maar ook van de ouders. Want soms kost het ook gewoon een beetje geduld. Goed. En daarom juist ook de kleine groepjes. Zodat je goed aandacht kunt geven. Mooi hoor, voor je kinderen. Dat is prima. Daar heb je, bedankt, heb je ja, inderdaad bedankt voor je de tijd. Het is heel graag gedaan. Bedankt. Fijn dat ik mocht komen. We zien elkaar. Helaas voor de muziek natuurlijk, maar het is zo'n druk programma. En uh, er zit tegenover me het Peter in het kwadraat. Juist, goedemorgen. Ja, de ene is wat breder dan de ander. Nou, die tweede mag groot zijn uh, hoor. De ene Inmiddels... houdt... De <laughs> een die, de een die houdt van eten en de ander levert eten. <laughs> um, Peter Tromp en Peter Bluis. Aangenaam. Jullie zijn de twee verantwoordelijk voor de loterijactie en de trekking en dergelijke. Nou, dat is de eerste keer. Samen met de rest van het bestuur. Ja, ik, het dat snap ik, is maar jullie uh, zitten hier. De uitvoerende partij, die mogen we zeker niet vergeten in en, deze. Nee. Dat, en de notaris niet te vergeten. En de notaris, ja, de notaris te ja, Net vertrokken. Oké, okay, oké. Okay. Net de uh, eerste ja, loten. Ja, lote ja, ik zag hem weggaan. Ja, ja. uh, de eerste loten. we gaan meteen beginnen. Vertel er iets over. Loopt het een beetje? Uh, de eerste week is altijd uh, even wennen. Maar ja. dat is, uh, vertel wat nieuws zou ik zeggen, dat is al jarenlang zo. En uh, als wij straks uh, eind deze maand met twee volle vuilhonderdzakken aankomen die bijna niet te tillen zijn... Dan weet je niet wat er gebeurt. Wat opvallend, is, uh, anders, wat opvallend anders is vergeleken met de afgelopen jaren. Is dat we de afgelopen jaren 10.000, 15 15.000 uh, uh, loten hadden over de hele maand. En uh, wat schetst onze verbazing dat uh, na een week de eerste 10.000 uh, loten op zijn... En er verschillende ondernemers bij mij in de winkel komen, heeft hij nog loten? Heeft hij nog loten? Ik zeg, wat krijgen we nou? Ja, moet je luisteren. En HEMA is daar ook heel goed bezig in. Het heeft ook met de, de omzet is dus uh, behoorlijk. Juist en uh, uh, dat denk ik ook en, uh, het verbaast me niet, ik heb een uh, aantal weken geleden hier voor de radio verteld dat na dat ondernemerschala er iets bijzonders aan het gebeuren is ja, hier, ja. ondernemers die elkaar feliciteren met benoemingen uh, ondernemers die samenwerken uh, de uh, het leeft opeens kerstbomenactie door ja. Dimfie uh, ingezet in de Kerkstraat, ontzettend Precies. leuk en ook heel goed op geanticipeerd door de ondernemers het was heel leuk om te zien vrijdag Ochtend om kort over negen. Een grote vrachtwagen. En je ziet er 120, komen, spullen 130 spullen kerstbomen. Ja. Uitladen. Ja, als je zo naar buiten kijkt. En dan, heel ondernemend stond daar gewoon ja. helemaal weg? Als je zo ja, naar buiten achter. kijkt, dan denk je wat is er met het klimaat aan de hand. Maar met het ondernemersklimaat gaat dit uitstekend. Ja. Nou, ik weet. merk het alleen maar op als buitenstaander. Ja. Nee, jongens, jongens, jongens. Ja, en uh, het betekent dus dat er uh, uh, ook echt uh, goed uitgedeeld wordt. En uh, dat stemt ons tot grote tevredenheid. Goed, we gaan we moeten naar de loten, ja. want anders dan hebben we niet genoeg tijd om de winnaars ja, te Ja, en het zijn 28 prijzen. Dus voordat nou, uh, ik uitgepraat ben, zijn we weer een uurtje verder. Je moet vanavond weer praten, Peter. Ik ga, ja, ook. Ja. Ja. Voorstelling, hè? Wim Hildering, ja. Toneel, Viva Victoria. Uitverkocht, hè? Uitverkocht, hè? Dat bedoel ik. Nou, Daar gaan we. Nummer 1. Uh. Mevrouw of meneer Zwemmer Bos, die heeft gewonnen een cadeaubon van Grand Café XL. Uh, dan krijgen we... Uh, een cadeaubon van 20 euro, euro uitgegeven door Bloemsier Kunst Bluis, C. van Koningsbrugge. Uh, Willemien Te Groen heeft van Kaashuis Tromp een cadeaubon van 25 euro te Zo. Tineke Bellega Bij Blokker kan ze een cadeaubon halen van 15 euro. Noah van der Loo. Bij Marcel's Vers Theater. Vier botermalse biefstukken. Zo. Lekker. A. Zwemmer. Krijgt van de apotheek, behalve de pijnstilletjes, een cadeaubon van 10 euro. R. van de Broek krijgt van Shanna's Shoe Repair, dames- of herenhakken. Vernieuwd. Een zuivelmandje op te halen bij de kaashoek, door A. van der Linden. Een cadeaubon aangeboden door Ben en Eugenie, de dierspecialisten, voor W. Nieland. M. E. Gellissen krijgt de noten. Van Zebbel. Willeke Talen krijgt van Centerparks... twee kaartjes voor Aquamundo. Lekker Wat spemmen. dat ook betekent. Stemmen. Oh, we hebben het spemmen. net over gehad. Van Dijk. F. Van Dijk. Bij Snackbar het plein een waardebon... van een tonnetje friet. Nog een tonnetje friet... mag Astrid Molenaar ophalen... bij Snackbar het plein. Isa Knotter krijgt van Van Vesson... een cadeaubon van 10 euro... Het Zandvoorts Museum geeft kunst een buitenbeeldrouteboek en die gaat naar P. Lagendijk. Het Jurgens krijgt van Viskraan Arie Guid een waardebon van 12,50 euro. Om te zetten in vis uiteraard. <gacht> SM van der Werf, dierenkliniek Zandvoort, heeft uh, voor haar een ontwormings voor hond of kat. Dus niet voor Sme zelf. He. Nee, voor dat hond. jullie dat goed begrijpen. Ja, nee, dat begrijp ik En dat er ook geen vergissing over mag bestaan. Uh, M. Weber krijgt van ABC and More een cadeaubon van 15 euro. En ja, nou, dit is toch wel heel toevallig hè. He. Jasper Konijn. Krijgt van de dierendokters. een half jaar ontwormen. voor hond of kat. wellicht. voor een konijn. De familie kan besteden. Dat laten we geheel aan Jasper Konijn over. Cassandra Dienis krijgt van Vlug Fashion. een cadeaubon van 15 euro. Een zak oliebollen. en appelflappen van. Harry Harry oliebol. Oliebol. Oh nee, sorry, er staat Harry fase. Neemt u me niet kwalijk, meneer Oliebol. Uh, nee, fase. Dat is voor mevrouw Visser-Weda. CJ Jacobs krijgt van Tasty Corner, ja, de ondernemer van het jaar, krijgt twee pizza's naar keuze. Uh, we blijven in de snackhoek zitten. Frituur dan ver biedt een waardebon aan van 15 euro. Bestemd voor W.R. Geur Miller. Uh, Aldona Otrebowski, ja die ken ik toevallig, leuke meid, krijgt van Albert Heijn een boodschappenpakket van 25 euro. F van Aken, een cadeaubon van 10 euro, aangeboden door Bloemenhuis Webluis winkelcentrum Noord. C Grootveld krijgt van Domino's een pet. Kijk. Ja, leuk hè, in plaats van een pizza en een pet. Een pet. Niet opeten hè. Brief van Driel, de laatste prijs, krijgt van Bruna een Brunabon van 15 euro. Ik, ik, ik moet wel even zeggen, gefeliciteerd allemaal de prijswinnaars. Ik vind het wel pittige goede prijzen hoor. Ja, over het algemeen wel. Dit, en, zijn uh, geen, uh, dit is zijn geen onzin dit. En dan hebben we het alleen over de weekprijzen. Uh, de hoofdprijzen is ook uh, fantastisch. En uh, uh, uh, onze grote sponsor toch wel in het dorp. Een, uh, een bank die zich op allerlei mogelijke manieren laat... Laat gelden. Nee, nee, nee, Niet op tafel slaan. Oh, sorry. Laat gelden is het feit, uh, is de Rabobank, die ook een fiets beschikbaar stelt, toch niet meer in dit dorp. Laat zich toch op allerlei mogelijke manieren. Ik hoor het net met uh, Winterwonderland, waar ze ook mee bezig zijn. Hier doen ze, laten ze zich ook zien. De HEMA twee hoofdfietsen, uh, De jongens van Stippenhout altijd goed voor een hoofdprijs. Dus uh, er valt heel wat te winnen deze maand. Ja. Ja. Nu, nu hebben we net deze uitslag gehad. Komt u nog in de krant te staan? Of we krijgen alle... Hij komt te donderdag in de krant te staan. En daar krijgen uh, uh, alle mensen met wat ze gewonnen hebben, met naam. En we hebben natuurlijk en e-mailadressen en telefoonnummers. Dus iedereen krijgt deze Bericht. berichtje. Hoe dan ook. En dat ze prijzen prijs hebben gewonnen. En die kunnen ze dus bij de desbetreffende winkelier ophalen. Ik kan me niet voorstellen, maar er zijn luisteraars die denken van ja, Daar ik heb al bonnetjes, eh, Die kan ik in de winkels krijgen, maar waar moet ik inleveren? Dat staat op dezelfde bon die je invullen. Aan ja. de achterkant staan alle inleveradressen. Dus overal is voor gezorgd. En, uh, ik noem het voor ze nog even heel ja, snel. Voor de Brokkig, mensen in Noord. Bluis, Centerparks, Kaashoek, Ben en Eugène, de Dierspecialist, Hema, Domino's, Pizza en uh, Bloemenhuis Bluis. In Zowel Noord. in Noord als in, als centrum. Een, in, in het centrum. Daar, Daar kun je ze inleveren. Een goede verdeling en uh, allemaal familie uh, van mij hè die bluizen mensen vul uh, in ik wil ik toch wel even gezegd hebben nee moet je niet doen oh. mensen vul in en win ja en als je, uh, ik, heb hier nou, invult, ik heb ze net ingevuld hier, want ik had ze nog in mijn tas zitten. Dat weet ik Dus ik ga ze... Nee, maar dat nee. is voor de volgende trek. Oh, voor de volgende trekking. Ja, ja, ja, ja, ja. En de mensen die nu een prijs hebben gewonnen, die uh, gaan mee. houden we nu even apart om uh, te archiveren en om de brieven te maar daar versturen. Maar die gaan ze mee in de grote zak? Ze gaan in de grote de zak mee. Ze doen dus ook nog mee voor de hoofdprijs. Voor de eindprijs. Dankjewel uh, voor je Man, komst. Mannen, enorm heren. bedankt voor jullie vragen ja, gedaan. Het was gezellig. En volgende week zie je nog even een reclame basis voor mijn neefjes. Ja, dat stel ik zeer op prijs. Ja, dat zijn, we we wel. zijn er wel veel hoor. Het we gaan zijn wel door. favoriete netjes ook. Hè? We gaan door met de agenda, want <laughs> ja, anders dan redden we het precies. niet meer. Uh, die man die blijft praten. Ja, precies. Ah, nou, ik wil alleen zeggen dat Hildering ringen. dus vanavond uh, ja. nog speelt. Uh, Viva Vittoria en de Krocht. Maar die is volgeboekt. Daar is hij weer bij, die Peter Maarten. Daar is hij bij, oké. Okay. Uh, morgen is er uh, Comedy Night in Amsterdam Beach Hotel van 8 uur tot 11 uur. Entree is 6 euro. Ja. En dan gaan we naar het kerstconcert met de Beastropzingers. Half acht, 10 euro toegang kinderen 8 euro. Ja, dat is vrijdag 15 december. In de protestantse kerk. Dan hebben we zaterdag de opening van de ijsbaan en die duurt de die ijsbaan blijft staan tot 7 januari. Ja, en op hetzelfde moment begint ook de sprookjeswandeling. Van 4 uur tot 7 uur afsluiting wederom in de kerk georganiseerd door de Zandvoortse Vierdaagse. Volgende week zondag 17 december jazz in Zandvoort met de kerstspecial van Michel Varekamp. En op datzelfde moment, hoe bestaat het klassiek concert met een piano recital van Daniel Weinberg. Ik lig voor de deur. Ja. Ik ga en voor dat de, wordt de deur liggen. Volle bak. Ja, met Zeker Martin weten. Oei in de Protestantse Kerk. Vijf euro entree, dat is voor niets bijna. Daniel Wrijenberg, jongens, kom Hoe op. Hoe krijgen op. we het voor elkaar? Hoe krijg je het voor elkaar? Dan 19 december, dan uh, begint de Curling competitie voor Ronde 1 op de IJsbaan. Ik mag meedoen met de dames van de ZFM, want wij uh, hebben ons opgegeven. En 23 december, het kerstconcert met de Maastrichter Star in de Agatha Kerk. Daar zijn geloof ik nog een paar kaarten voor, maar niet zo heel veel meer. Dat kost 20 euro, begint om acht uur. Snel met Peter Tromp, want die heeft die kaart. Die heeft die kaart in huis. Uh, 27 december. curling competitie voor ronde 2 op de ijsbaan. En uiteraard uh, kan dit programma voordat we eruit geknikkerd worden. Uh, gehoord worden op de herhaling. Donderdag om 8 uur tot 10 uur. Denk eraan 1 uur later invullen. We bedanken. Ja, voor de techniek natuurlijk Casper Curensen. Casper, je deed het weer uitstekend. De muziekkeuze van Jozef, ja, Jozef Duijmaier. Jozef. Ook, ook uitstekend. Redactie, Gert van Kuik. Eindredactie, Gerry Rutte. Gerry, bedankt voor het schenken van de koffie. Maar bovenal bedanken we Floris Faber van Hotel Hoogland voor die koffie, thee en water en de gastvrijheid hier. Presentatie in handen van Irene de jager. Ja, Pieter Jouwstra, dankjewel. We het hebben, het weer, leuk. hebben het weer goed gehad. Wij kijken naar bij het is donker. Ja. Misschien komt de sneeuw. Het regent. Het regent uh... Maar allemaal enorm bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Uh, volgende week. Volgende keer. Uh, we, zien we zien het wel. In ieder geval wens uh, ik iedereen een veilige thuiskomst. Want denk eraan, het wordt glad. Dus wees voorzichtig in de auto en op de vet. En ook op de stoep. We zijn er. Fijn. Movies.